Dit is Lieselot Thomas met het NOS Journaal. De Sociale Verzekeringsbank heeft zijn excuses aangeboden... voor de problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten. Voorzitter van de Raad van de Bestuur Vermeulen... deed dat tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Het is de eerste keer dat de Sociale Verzekeringsbank... openlijk excuses voor de problemen aanbiedt. Eerder deed staatssecretaris Van Rijn dat ook al.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 De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius vindt het verstandig als de FIFA de verkiezing van een nieuwe voorzitter uitstelt. Hij vindt dat de voetbalbonden de tijd moeten nemen om na te gaan wat er precies aan de hand is. Zijn Britse collega Hemmend vindt dat de hervormingen hard nodig zijn. Vanwege de sterk gedaalde gasprijs moet de NAM flink bezuinigen. De kosten moeten met een kwart omlaag.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. ZZFM. We nu ZFM luncht naar ZFM Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Zo, en dat is dan het begin van de da da da de donderdag. Een heerlijke dag live radio Bij uw favoriete radiostation ZFM Zandvoort, dames en heren Dit is ZFM Lunch Ah Komt de pitpoes ook binnen Hé hey, pitpoesje uh, Onderhandel belegen pitpoes <laughs> belegen. Maakt er niet uit Poes is een poes. <laughs> Zo, nou, uh, we zijn er weer, hè? Ja, we zijn er weer. we Zijn er weer, zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Gezellig, hè? Ja, gezellig, hè? Gezellig, hè? Daar is, is de koffie. Mijn ampeltje rolde weg. Ja. Nou. Oh. <laughs> <laughs> nou, we gaan er geen dik Hij voor... Hij zegt het toch maar niet. Nee, we gaan er geen dik voor mijn kaasje over maken, Nee, dat doen we niet. Nee, dat doen we niet. Het is de Ruud en Dolly Show. Nou, je toch liever weer een dik voor elkaar misschien. Maar goed. Ja, nou ja. Het <lacht> zou kunnen. Goed, we gaan we allemaal doen vandaag. Nou, we gaan lekker de muziek draaien. We hebben straks natuurlijk het regio nieuws. We hebben de vrijwilligersvacature van de week om kwart overheen. En uh, nou ja, alles wat er verder nog uh, ter tafel komt en zo. En uh, wat er dan weet ik al, weet ik veel. Nou, we gaan lekker lunchen natuurlijk. Oh, waar zijn de broodjes. Ja, weet ik. Veel is jouw programma. Oh. Het heet Zandvoort Lunch. Hoor ja. jij toch ook voor een lekkere lunch te verzorgen? Nee, heet Zandvoort Lunch. Dus Zandvoort moet voor de lunch toch? Oh, ah, lieve mensen in Zandvoort. Ja. <laughs> maar eet smakelijk allemaal. Ja, eet smakelijk hoor. Als je een broodje over hebt, kom maar bij ons brengen. <laughs> ah. Pak melk erbij. Ja. He? Normaal, normaal hebben we Albert al Jan, Die hebben nog wel eens een stroopmaal van ook niet vandaag. Ja, of een uh, gevulde koek. Gevulde koek is er ook niet. Nou, ik ben er wel blij om hoor, dat je het niet mee hebt genomen. Waarom niet? Nou, als het op die tafel ligt, kan ik er niet vanaf blijven. Oh. Ja. Dan hou ik anderhalf uur vol en dan eet ik hem toch op. Ja, ja. Ja. <lacht> <lacht> Weet je hoeveel kilo ik al aan ben gekomen sinds ik met jou dat programma deed? Eh... Uh. <lacht> Ach, ik las een hele leuke. Ik, ja, ja. ik las een hele leuke op Facebook. Na twee flessen wijn per dag kan het je geen reek meer schelen dat je dik bent. Nee, dat is waar. Nou ja, goed, maar het is ook gezond: één glas rode wijn elke dag. Ja. En de rest is gewoon voor de lol. Ja. Van die ja. ja. ja. <lacht> <lacht> Zwaar, ja. <lacht> nou, zitten we nou een beetje het alcoholisme te promoten hier? Dat kan allemaal niet hoor. Nee, voor één glaasje wijn per dag ben je toch niet meteen een alcoholist, of wel? Ja? Jawel, jawel. Ja? Als, je twee glazen, als je elke dag twee glazen bier drinkt, ja? dan ben je alcoholist. Ja, bier. Wijn ook. Ja, maar wijn is gezond. Als je twee glazen drank doet, twee glazen alcohol... Nee, ik had het over één, één glaasje. Hè? Nee, Eén ik glazen. heb het over twee. Als je twee ja. glazen alcohol... ben je alcoholist. Ja. ja. Als je het elke dag doet. Dan heb je een drankprobleem. En hoe lang... Ja. Ik heb nou, ook ik wel eens heb een drankprobleem. Dat ik me verslik... Ja. ja, ik heb nooit een, melk. nooit een drankprobleem. Nooit een drankprobleem. Ik vind drank geen enkel probleem hoor. Nee. Oké, okay, nou we gaan ja, muziek liaien, ja, ja, ja. want uh, dat ja. ga oude net allemaal als ja. luisteraars uh, niet uh, uh, op verwacht. Wat heb je meegenomen, Ruud? Wat heb ik meegenomen, Ja, aan muziek. Jullie zo te showen. Ik heb een laptop mee. Met een heleboel muziek. Mee. Okay. Ik weet niet eens wat er als eerste komt, moet ik even kijken. Nou, dan horen we het wel. Verrassing. Ik oh, kan het zo niet zien. Komt ze zelf goed? Oké. Okay. Klinkt goed. When the glory comes, Ed Sheeran de is Het Bloodstream. Oh, one day, when the war is won. We will be shown.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 Ik heb tien strafpunten gekregen. Ja. Ik heb tien... Ja, want Wat heb je fout gedaan? Hè? Nou, verkeerde plaat aangekondigd. Oh. Want dit, dit, Ja, ik zei Ed Sheeran met Bloodstream. Maar ja. dat is helemaal niet waar. Dit was John Legend samen met Common. En dat nummer dat heet Glory. Wel heel mooi hoor. Ja, prachtig hè. Zo. So. Ik hou helemaal niet van rappers. Maar dit vind ik dan toevallig ja, wel. Ja, dit is prachtig. Maar vooral ook vanwege de muziek hè. Ja, erg mooi. John Legend samen dus met Common, de rapper, en dat noemen dat heet gewoon Glory. En die Bloodstream van Ed Sheeran, die komt nu. <laughs> ja, sorry hoor, mijn nederige excuses. Ik lig nu ook op mijn knieën om uh, deze fout goed te maken. Nou, ik ben al drie keer gebeld intussen. Door wie? Allemaal mensen. Oh? Wat doet die Jansen nou? Dat klopt hè? Hij heet Sheeran helemaal. Huh? And she will at Sheeran let's Ik I've been spending time couple women by my side I got on my mind, on red wine I've been sitting here for ages ripping out pages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 The all the voices in my mind, calling out across the line. All the voices in my mind. Out the Ed Sheeran when it kicks in. That's me bloodstream. La la la la Tell me when it kicks in. Ja, en dan gaan we zo naar de 3-1. Want uh, we moeten ook, uh, ook uh, wel volhouden, natuurlijk. Elke, elke keer. Ja. Zo rond kwart over 12 en alweer een beetje laat. Maar dat geeft niet. De muziek die erin zit maakt het wel weer goed. Neem ik aan. Tell me when it kicks in. En dat so scar, supon, et tell me when it kicks in. Broken hearted et tell me when it kicks in. En dat so scar, supon, et tell me when it kicks in. Broken hearted Zo, nou, dan weten we dat ook weer. Uh, dan gaan we nu maar met de snaren drieën in. Een. In 1-1-1-1. Vandaag, Ray Cooder. In een, een, een. Oh, wat was die lekker zeg. Hey, Ray Cooder, moet ik zeggen. Uh, grote multi-instrumentalist, ook veel accession-muzikant. Maar ook uh, zelf maakt hij hele leuke platen, die Ray Cooder. We hoorden Little Sister, een uh, oud liedje van Elvis. Daarna Elmond. En uh, daarna hoorden we uh, een oud nummer van Jim Reeves, die het als eerste zoon. Maar uh, deze meneer Ray Kuder, maakte er een hele mooie, leuke nieuwe versie van. In de tex mex sfeer. Ja, Tex-Max, wat is dat? Nou, dat is Texaanse uh, muziek gecombineerd met Mexicaanse invloeden. Dat heet Tex-Max, dus dan weet je dat. En uh, die Mexicaanse invloeden zijn dan met name uh, te horen... door het uh, fabuleuze accordeonspel van uh, Flaco Jiménez die erbij uh, zat. Dat is prachtige accordeonnetje. En ja, dat is dus Tex-Mex-muziek. Een combinatie van Texaanse en Mexa Mexi Mexicaanse in... Zou dat in de keuken ook bestaan, Tex-Mex? Nou, als, je, als je Texaanse gerechten... De... Met Mexicaans combineert? Ja. Lekker Tex-Mex eten? Ja, kan je ook zo noemen. Nou, leuke naam voor een nieuwe keten. Ja. We gaan, Tex even, we gaan even naar de Tex-Mex vanavond gaan. We? ja, ja. ja. ja. Het al, is altijd beter dan een McDonald's. <grijg> nou, dat, uh, maar dat heb je al snel natuurlijk, hè? Ja, dat, dat is zoveel de... Nee, precies. Wie zoveel van nodig? Het is een droog half wit ook al. Ja. ja. Als je al, al, uh, een half witje neemt van, uh, van drie weken oud, is al beter. Ja. <grijg> ja. Nou. nou, goed. Oké. Okay, we... <grijg> <grijg> Hé, hey, ik zit te popelen. Waarop? Op het weer, om, het, om het nieuws allemaal te vertellen. Zit je op de poot peelen? Ik zit te popelen. Oh, te popelen, ik. Te popelen, nee. Je zit op de poot te pelen? Nee, ik speel nooit zo op mijn poot. Oh. Nou. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Nou, oké dan. Hier is het Poppelnieuws. onder leiding van. Poppeldallee. Nou Mensen, ik zat echt te popelen. Ik denk, ja. wanneer komt het nou? Wanneer mag ik nou mijn nieuws kwijt? Ja. Ik heb zoveel nieuws joh. Ja, ja zeker nou. op 28 mei 2015 heb ik voor u vergaard in het regionaal nieuws het volgende. De gemeente Zandvoort heeft in de persoon van de gemeentesecretaris... gisteren aangifte van diefstal gedaan bij de politie. De gemeente is sinds kort verantwoordelijk voor de gevonden voorwerpen... die daar binnen worden gebracht.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 De school in Zandvoort is één van de scholen die laat zien dat het binnen de wettelijke grenzen mogelijk is... het onderwijssysteem zo in te richten dat het zich aanpast aan de ontwikkeling van de leerling en niet andersom. Auteur is Frans Schouwenburg, expert onderwijsvernieuwing bij Kennisnet. Hij vraagt met dit boek aandacht voor de gedurfde initiatieven van deze scholen... en wil het onderwijs inspireren en laten zien... hoe deze vernieuwende scholen maatwerken voor individuele leerlingen realiseren. Scholen om van te leren is vanaf nu gratis als pdf te downloaden. Vooral in de zomermaanden kunnen meeuwen overlast veroorzaken. Meeuwen zijn door de Europese vogelrichtlijn en de vrouwen flora- en faunawet beschermd. De gemeente Zandvoort heeft een ontheffing gekregen... van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland... voor onderzoek en aanpak van meeuwenoverlast... voor de zilvermeeuw en de kleine mantelmeeuw. De ontheffing houdt in dat de gemeente deze meeuwen... opzettelijk mag verontrusten door eieren uit het nest te nemen... te beschadigen of te vernielen. De overlast begint vanaf ongeveer juni als de eieren zijn uitgekomen... In juli, tijdens de eerste vlieglessen van de jonge vogels, is, er meest, is de meeste herrie. Een gespecialiseerd bedrijf, PCF Holland, heeft de opdracht van de gemeente gekregen voor onderzoek en aanpak. Zij gaan in Zandvoort vooralsnog twee probleemlocaties aanpakken. Te weten, het huis in de Kost verloren en het Louis-Davidskaree. Als inwoner kunt u ook gebruik maken van de ontheffing door PCF Holland in te schakelen. Zij pakken de meeuwenoverlast bij u thuis aan tegen een vergoeding van de gemaakte kosten, 75 euro. Hierover zijn afspraken gemaakt met de gemeente. Dan hebben we ook nog een aantal tips voor u om zelf preventief iets te doen aan de meeuwenoverlast. Ten eerste, voert u geen meeuwen. Ten tweede, sluit uw afvalbakken goed af en zet uw gele vuilniszakken niet al de avond ervoor op straat. Voorkom het maken van broedplaatsen in maart en april... zoals op daken door het leggen van een net... het spannen van draden of plaatsen van pinnen en prikkers. Dit mag alleen als er nog geen nest aanwezig is. Meld de meeuwennesten via meeuwenapenstaartjezandvoort.nl... en met uw melding krijgt de gemeente beter in kaart... waar de concentratiegebieden van meeuwen zijn. Zover de meeuwen.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 Toen de EOD rond half tien in Haarlem-Noord was aangekomen, is het explosief onderzocht. En nadat het projectiel in veiligheid was gebracht, konden de ontruimde woningen weer worden vrijgegeven. Het explosief is vervolgens naar het strand van Bloemendaal aan zee vervoerd, waar het is ingegraven en daarna gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Toen het explosief met zekerheid vernietigd was, kon de EOD het strand weer verlaten. Tot zover het regionale nieuws.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 We used to have it all, but now's our curtain call. So hope for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 Van dit Interpreis hoor, van ja. Bad Company! Ja, een die eigenlijk voortgekomen is uit de Free hè, met Paul Rogers. Later zou hij ook nog eens wat met Queen gaan doen. <laughs> ja, ja, dit is uh, CFM en uh, we zijn gewoon lekker bezig jongens. Uh, gewoon lekker de muziek. Ja hoor, we hebben nog meer van dat Fries voor u. En uh, dit is uh, ook een plaatje wat ik zelf erg leuk vind. September Fields heet het. Het klinkt een beetje oud, maar het is gewoon uh, van dit jaar. <laughs> ja, lekker Haha. Uh, Frozen Fort was dat. En uh, dat, dat heette uh, September Field. Woehoe! is de laatste voor het nieuws. Ik zei, dit is de laatste voor het nieuws van één uur. John Farnham en You're the Voice. Yeah! The chance